Volgens Israël zaten Palestijnen achter die aanval. Sindsdien zijn er over en weer vergeldingsacties. De wapenstilstand was sinds het einde van de Gaza-oorlog in 2009 van kracht.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 De opstandelingen zijn de afgelopen weken de hoofdstad Tripoli steeds meer genaderd. Afgelopen dag waren er vooral gevechten in Zawiya en Slitan... ten westen en ten oosten van Tripoli. Bij die gevechten zouden aan beide kanten tientallen doden zijn gevallen. In de Amerikaanse staat Arkansas zijn drie mannen vrijgelaten... die mogelijk 18 jaar onschuldig in de gevangenis hebben gezeten. Ze waren veroordeeld voor de gewelddadige dood in 1993 van drie jongetjes van acht... De verdachten waren toen tieners. Twee van hen kregen levenslang, de derde belandde in een dode cel. Er zijn steeds twijfels geweest over hun schuld. Die werden sterker toen er uit DNA-onderzoek geen enkele link naar voren kwam... tussen de drie mannen en de moordpartij in Arkansas. Ze kwamen vrij nadat ze hadden ingestemd met een schikking... waarbij ze schuld bekenden in ruil voor strafverlaging.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 Max Nachtvluchten. Nora Romanescu. Goedemorgen en welkom bij onze uitzending van we hebben weer een heel palet aan radiosmaken op het menu staan. Er is vast iets van uw gading bij. Even vliegensvlug langs de hoofdgerechten van deze nacht. We landen in het weekend met bioloog, schrijfster en ontdekkingsreizigster Arita Bajens. Daarvoor koos Postema, dokter Anders P doet tussen vier en vijf een duit in het zakje. Straks in het tweede uur Dick Bruna en we beginnen met Vlucht in het Verleden. Daarin deze week een compilatie van radiosmaken. Met Hildo Krop. De beeldhouwer en sierkunstenaar werd geboren in 1884 als zoon van een bakker. Bij een dienstbetrekking in Engeland werd zijn tekentalent ontdekt en hij volgde daar een zomercursus beeldende kunst. Teruggekomen in Nederland besloot hij daar zijn beroep van te maken. Hildo Krop overleed op de datum van vandaag, 20 augustus in 1970. Ik ben op zoek gegaan naar materiaal in het Nederlands Archief voor Beeld en Geluid. Het was niet indrukwekkend veel, maar met een beetje sprokkelen kom je ver. En passeren ook nog andere boeiende figuren de revue. We beginnen in 1937, toen een kunstwerk van zijn hand onthuld werd... in het Vredespaleis in Den Haag. Het woord is aan de minister van Onderwijs, Jan Rudolf Slotemaker, de Bruine. Ik kijk op Erasmus, op zijn karakter... Zijn geloofshouding, zijn standpunt en den kerkelijke strijd... vertoont allerlei schakeringen en menig hard oordeel is over hem uitgesproken. Maar er is tenminste één Erasmus... die in het Nederland van onze dagen, zonder aarzeling... door vrijwel iedereen wordt aanvaard, gewaardeerd. En geliefd, het is de pacifist in hem. Als zodanig heeft hij zich gegeven zonder zijn gereserveerdheid, die elders veel zijn treft, bondig, positief, met de kracht en de volheid en de felheid van een overtuiging. Lezen wij twintigste eeuwers Erasmus in zijn betogen tegen den oorlog en voor den vrede, dan zijn wij geneigd hem modern te noemen, man van onze tijd, voor zover dit onszelf, thans, ...als een lof in de oren klinken kan. De regering bepaalde haar keuze op Erasmus als pacifist... ...en koos de plaats overwegende als vanzelf. Het Vredespaleis, het gebouw dat in Nederland... ...de vredesgedachte gedachte als het ware symboliseert. Zij vond het bestuur der Carnegie Stichting breed erin toe te stemmen... ...dat het beeld in den tuin van dit gebouw werd opgericht... Ik dank de Rijkscommissie van Advies voor de Rijksopdrachten aan beeldende kunstenaars... ...welke leden ik tot mijn genoegen hier mede aanwezig zie... ...voor haar initiatief in deze. Voor de goede zorgen die ze aan de verwezenlijking van het denkbeeld heeft gewijd. Ik spreek ook mijn herkentelijkheid uit... ...jegens den kunstenaar Hildo Krop voor de zijns, mijns inziens ...gelukkige wijze waarop hij de hem verleende opdracht heeft volvoerd. Het is in den tijd waarin wij thans leven geen dankbare taak... ...over den vrede en de vredesgedachten te spreken en er beelden voor op te richten. Het wereldtoneel is wederom vol spanning. In de harten der mensen is weder grote onrust over gebeurlijkheden die men voor weinig jaren onmogelijk durfde wanen. Maar wanneer Erasmus onder ons kon zijn, zou hij, daarvan ben ik zeker niet, althans niet uitsluitend, pessimist zijn. Hij zou weliswaar er niet voor instaan, dat het geen velen vrezen toch niet zal geschieden, maar wel zou hij, ten tijd van thans plaatsende, naast dien van zijn optreden, Getuigen van vooruitgang. Getuigen dat hij bleef geloven aan zijn ideaal. Het Erasmusbeeld van Krop is wat hoog geplaatst... en lijkt daardoor kleiner dan het is. Dit wordt door sommigen gezien als een bezwaar. Ik wil echter thans dit beeld en zijn plaatsing gaarne symbolisch verwerken en zegt... Mijne heren, de vredesgedachte bestaat... en het is daarmede als met dit beeld... zij is groter en krachtiger dan zij lijkt. Zij leeft in onze harten sterker... dan bij haar dikwerf zelf ons van bewustzijn. Meneer de voorzitter van de Carnegie Stichting, namens de regering bied ik het beeld thans aan u en aan uw bestuur. Aan. Meneer de minister, ik acht het een bijzonder voorrecht als voorzitter der Carnegie Stichting uit uw handen het stambeeld te mogen ontvangen dat de kunstenaar. Hildo Krop, in opdracht van de regering van Erasmus, heeft vervaardigd. Ik ben het eens met uw excellentie. Dat het na de herdenking van 1936 geen pas heeft opnieuw in een beschouwing over Erasmus te treden. Ik wil echter gaarne deze gelegenheid te baat nemen om u te verzekeren dat de Carnegie-stichting zich erin verheugt... thans een beeldrijk te zijn dat in de sfeer van het Vredespaleis... de herinnering aan die grote voorganger oproept en levendig houdt. Al dus jonkheer Herman Adriaan van Karnebeek in 1937... bij de onthulling van het Erasmusbeeld... gemaakt door beeldend kunstenaar Hildo Krop. We reizen verder in de tijd, slaan wat wereldgebeurtenissen over... en komen terecht in 1959 bij de 75e verjaardag van Hildo Krop. Voor de AVRO deed Tom Nieuwenhuizen verslag. Een groot kunstenaar, zei wethouder Meester de Roos van Amsterdam... gistermiddag in het Stedelijk Museum. En hij bedoelde daarmee Hildo Krop, de onvermoeibare stadsbeeldhouwer... die zijn 75e verjaardag vierde. Honderden waren gekomen om Hildo Krop te huldigen. De man die, geboren als zoon van een banketbakker in Steenwijk. in de loop van zijn carrière Amsterdam verfraaide met groot en klein beeldhouwwerk. Van allerlei brugversieringen en kleine figuurtjes. tot het standbeeld van Spinoza. en zijn fantasie van het meisje met het paard vlakbij de Apollohal. Namens de gemeente Amsterdam, zei Meester de Roos. Een groot kunstenaar die dus de grote, ruime, wijde horizonten kent maar tegelijkertijd als het ware het hele kleine dichtbijen dat in een hele fijne vorm tot ons komt. Ook dat. En dan zijn ze een grote menselijkheid... die als het ware overal duidelijk zichtbaar is en die iedereen voelt. Dat wil ik graag vandaag ook namens het stadsbestuur... dus niet zo heel officieel, maar daar houdt Krop niet van... maar er toch wel even gemeend als altijd wil ik vandaag Krop zeggen... dames en heren, voor u allen is het zo vandaag, het is een verjaardag van Krop... Ik heb even uiting gegeven wat ik namens het stadsbestuur wilde zeggen. En laten we zeggen tegen hem... werk voort voor ons allen, voor onze stad. De grote beeldhouwer Mari Andriessen... voorzitter van de Kring van Nederlandse Beeldhouwers... huldigde Hildo Krop voor zijn baanbrekende werk... voor de erkenning van het beeldhouwen. Ik weet niet of het zo gegaan is, maar ik denk dat hij naar de gemeente gegaan is... en dacht, hier ben ik, ik ben Hildo Krop... en ik wil beelden maken en die moeten jullie me geven. En dat hebben we gedaan. En dat is niet bij Krop opgehouden. Dat, heeft zich, dat idee dat er dus door de gemeentes wat gedaan moest worden, dat er beeld, beelden gemaakt moesten worden, dat heeft zich verspreid. En dat heeft Krop, van mijn gevoel, gedaan. Krop heeft dat allemaal losgewerkt. Ook door de manier waarop hij werkte. Krop die brak met de oude traditie en Krop die stootte ineens een, een deur open. Werd wij nu allemaal binnengelopen. Dat heeft. De jarige Hildo Krop had zelf een geschenk aan te bieden aan Amsterdam. Namelijk de vijf bronzen maskers die hij in 1923 voor een toneelopvoering van een stuk van Jiets maakte. Tot zijn verzamelde bewonderaars zei hij tenslotte. Onder u zijn er ongetwijfeld veel met wie ik weinig of misschien helemaal geen persoonlijk contact heb. En toch is u hier. Ik geloof niet dat u hier gekomen bent, alleen pour mijn Maar ik vlij mij met de hoop dat u hier ook komt uit belangstelling voor de beeldhouwkunst. <coughs> en dat is voor mij een verheugend feit, want ik heb alles gedaan wat mogelijk is om die belangstelling te wekken. Ik heb dat natuurlijk hoofdzakelijk gedaan door zo goed mogelijk te beeldhouwen. Maar ik zou nooit de kans hebben gehad dat te doen als ik niet voor de stad had kunnen werken. Al dus Hildo Kropp, gisteren in Amsterdam. En dat was Tom Nieuwenhuizen naar aanleiding van de 75ste verjaardag van beeldend kunstenaar Hildo Kropp. Geboren in februari 1884 en overleden op de datum van vandaag, 20 augustus in 1970... Acht jaar na deze verjaardag was Hildo Krop heel kort te horen... in een programma over het korte verblijf van Pablo Picasso... in Schorl in de zomer van 1905. Zondag 7 mei 1967. In het Stedelijk Museum van Amsterdam wordt de Picasso-tentoonstelling gesloten. In totaal bezochten 188.835 mensen deze expositie. De directeur van het Stedelijk... Meester Ede Wilde spreekt van een ongekend succes. Schilder in School. een kunstenaarsdorp. Ja, dan zou ik in de eerste plaats willen noemen. En dat is dan al een van de eerste geweest. Uh, Piet Wiegman. We hebben hier Charlie Thorop gehad. John Redeker. En daarna Germ de Jong. We zouden de namen Schumacher kunnen noemen. En ook Dirk uh, Bottema. Uh, verder is hier de later beroemd geworden glazenier Joop Nicolas geweest... die hier verscheidene jaren gewoond heeft. Eén naam ontbreekt er heel duidelijk in deze rij. Picasso. Pablo Picasso, geboren op 25 oktober 1881 in Malaga... kwam in de zomer van 1905 op bezoek in Schorel en Schoreldam. De oudere inwoners halen bij het horen van Picasso in Schoorl niet wat voor de schouders op, maar laten we één ding niet vergeten... Het is ruim 60 jaar geleden, toen Picasso, zeker voor Nederland... een totaal onbekende 24-jarige grootheid was. Eerst later is me dat duidelijk geworden... dat hier toch wel deze grote meester geweest is. En dat hij hier met enkele vrienden moet hebben gewerkt. En toen weet ik dat ik een jongetje was, zo'n zo, zo jochie. Dus dan werd ik ook al, moest ik ook al tekenen. over die luidige teken heb ik eens wat. Zo. Dat ik toen een indruk gekregen heb van... Picasso, dat ik die naam gehoord heb. Picasso. En ook gezien heb. Hè? Een man die uh, ik af en toe zag... had zo'n zo zo puntbaardje. Ja, dat zegt mij wel iets, ja. Omdat ik hem persoonlijk nou wel voor me kan halen. Ik heb hem zo ongeveer gekend, hè. Omdat het bijna onze buren waren. Uh, een klein, donker persoon, hè. Een klein, een klein baardje. hè. En van die grote uitpuilende ogen. En klein van persoon. Maar ik weet nog wel dat wij er zei, wel vertelden dan, hè, tegen elkaar... nou, er is weer zo'n rare kerel ook bij de geus in huis. <lacht> Op die manier. <lacht> hè? Ja. Dat ging zoals jongens toen zo. Gelukkig. Picasso is thuisgebracht. Trouwens, al zou hier niemand zich meer iets van zijn verblijf kunnen herinneren... de in Schoreldam gesigneerde Picasso's zouden het bewijs zijn... Nu op bonnet en les Nu in het Musée National d'Art Moderne in Parijs. Een Hollandaise à la coiffe. In de Queensland Art Gallery in Brisbane, Australië. Bovendien schrijft zo rond 1925 W.F.A. Rouel, die Picasso in Parijs opzocht, in Elsevier's geïllustreerd manschrift. Picasso begint smakelijk te vertellen van zijn herinneringen uit Holland 1905. Het was niet zijn opzet om de oude meesters te gaan zien, maar enkel om zijn vriend. Tom Schilperoort tijdens een vakantie naar Schorel te volgen. Picasso herinnert zich nog volmaakt het boottochtje vanuit Alkmaar. De hoge kaden, de molens, de piramidevormige daken... der Noord-Hollandse boerderijen, cubisme avant à Ergens bezit hij nog een heel album schetstekeningen uit die tijd... en ook een schilderij, voorstellende een monumentaal boerinnennaakt... waarvan hij mij de afbeelding toont. Naar schoorel om zijn oude vriend Tom Schilperoort te volgen dus... Tom Schilperoort, de ruimzinnige. In Schoorl, in ieder geval. Wie was die Schilbrood? In het boek Negen jaar met Picasso... schrijft de Olivier... in die tijd Picasso's hartsvriendin nummer 1... een vlottyp. excentriek, En nadat hij in Parijs zijn vermogen had verkwist, een ongelooflijk bohemian. Nou, um, meneer Stenenberg... Uh, dat is de postkantoorhouder... en die vertelde mij eens een keer... dat uh, hij moest aan dat huis zijn van Schilperoort. Dat was aan de... Dan weg. En toen hing er een doodsbeen hing er aan de deur. A aan een touwtje. Hè? En het was avond. En hij zegt, en toen trok ik aan dat doodsbeen zo. En dat liet ik weer zo op die deur vallen. Hij zegt, ik vond het verschrikkelijk griezelig. Maar, en toen, zei, toen stond ik er zo over na te denken. Hè? En toen in plaats van dat die man de deur open deed. Was hij opzij het traan uitgestapt. En kwam toen vlak achter Steenberg staan. En toen zegt hij, wat wilt gewachten van de zwarte nacht? Een tijdgenoot van Schilperoort, de vroegere uitgever van De Groene... Theo Mousseau, schildert hem als volgt. Ja, ik leerde hem kennen in zijn, na zijn Parijse tijd... waar ik ging wonen nadat hem een kleine erfenis in de schoot werd geworpen. Daar was hij een geliefde figuur, vooral onder de schilders. En ik vermoed ook dat hij daar was... Dat hij daar was dat ik Picasso leerde kennen. Tom was niet zuinig. Wel was hij een optimist met grote humor. Hildo Krop, de 83-jarige stadsbeeldhouwer van Amsterdam... tekent hem in zijn Parijse tijd. Hij vertelde daarvan... hoe prachtig hij geleefd had. Zo. en Hij zei... het is op... maar het is niet gegaan sans geste. En nou... Die gebaren, ik weet niet of die in ons Calvinistische Holland... zoveel waardering gevonden zouden hebben. Maar in ieder geval was het, waren het de gebaren van een levend mens. En hij kon er levendig over vertellen. Picasso in school. Een korte episode uit een lang en vruchtbaar leven krijgt gestalte. Maar er blijven veel vraagtekens. Want wat zocht Pablo Picasso in het verre en mistige Holland? In Schorl, waar hij na een lange en moeizame reis... een stugge boerenbevolking trof die hij niet verstond. In het standaardwerk Picasso in de periode 1900-1906... van Pierre De en Georges Boudaille... wordt beschreven hoe Picasso het reisgeld, 20 francs... leent van zijn vriendendichter Mathieu Jacob en dan in Schoreld aankomt. Hij treft Schilperoort aan in een wat vervallen houten zomerhuisje. En in gezelschap van Ene Nelly. Is dat misschien de reden dat Picasso wordt ingekwartierd in Schoreldam? Maar ik weet nog wel dat wij er zei, wel vertelden dan, hè, tegen elkaar... nou, dat is weer zo'n rare kerel ook bij de geus in huis. <lacht> nou, hij zat eigenlijk in, uh, in een achterkamer... en daar in die achter achterkamer, daar had hij zijn schilderatelier. Het was afgeschoten he, met de schutting langs de weg... maar dan gingen we de deur wel eens door en dan keken we wel eens voor de ramen. Ja. Zo, ja. He? zo, zo doen de, hebben we natuurlijk wel eens aan het werk gezien. Les trois Hollandaise. Drie boerenmeisjes tegen een Hollandse achtergrond geschilderd... op het motief van de drie gratieën. Een drieling? Nee, drie keer hetzelfde meisje telkens in een andere stand... Hetzelfde meisje dat we terugvinden op de andere Hollandse werken... een staand en een zittend naakt met een hulletje. Hollandaise à la coiffe en nu au bonnet. Naakt. Schorrel 1905. Lijkt me erg onwaarschijnlijk. Als ik aan de tijd van vroeger terugdenk, dat, dat lijkt me erg onwaarschijnlijk. Dat is voor mij eigenlijk iets vreemds. Want uh, dat zou ik nu helemaal niet van een meisje uit Schorrel verwachten... Dat ze zich naak zo laten fotograferen of schilderen, hoe het dan gegaan is. Maar de aard van Picasso's Hollandse schilderijen, door kunsthistorici voorbeelden van zijn eerste neoclassicistische periode genoemd, laat er geen twijfel aan bestaan dat hier naar model geschilderd is. We hadden in de tijd een, dat is mijn broer Bama, een Holland-vrij type. Die naam die noemen we natuurlijk nooit. Hè? <lacht> ja, want dat zou toch nog weer. Uh, uh, ja. Daar zou je hinder mee krijgen, dat, dat mag je niet doen. Hè? Ik moest een keer brood wegbrengen naar de Geus, waar Picasso was. En toen stond er achter het huis een pastoor. En dat was me eigenlijk een beetje vreemd. En toen keek ik hem goed aan en toen bleek het de vrouw te zijn. En dat was de dochter van de Geus. Dat was die wat je de Geus. En het, ze verraden er eigen nog... Want ze zegt, leg het brood maar op de, drink op de regenwaterbak. Huh? En toen hoorde ik het aan de stem ook dat zij het was. En ik heb dat er neergelegd. Die was een meter of drie ongeveer van het huis af. En toen draaide ik me om. En toen moest ik nog eens goed kijken. Maar toen was ze al verdwenen. Toen zat ze in huis. Die je de Geus leefde met haar vader. Picasso had daar een kamer. En hij was er in de kost ook. En hij zegt, ik heb er eigenlijk nooit, zegt hij, een andere vrouw praktisch gezien. En wij kwamen er alle dagen toch langs, ook met brood, de venten en zoort. Dus wat blijft er over? De enigste dat de dochter van de Geus daar als model gestaan heeft. Schilder in Schorel. of beter Schoroldam, maar waar in Schoroldam? Picasso's kosthuis, de woning van Dievertje de Geus is na een halve eeuw verdwenen. Maar honderd meter verder ligt het café De Band... gebouwd op de fundamenten van het vroegere koetshuis Annex Café Slands Welvaren... waarin Picasso's tijd het gezelligheidsleven zich afspeelde. Toen en nu. Picasso verbroedert er zich met zijn nieuwbakken Noord-Hollandse vrienden. Thijsie, de waard, is er goed voor. Of werd er misschien bij gebrek aan geld... tenminste met een beschilderd doekje... contraprestatie geleverd? Nee, toen was ik nog niet zo wijs. <g agile> okay. mei 1967 in Londen wordt een vroege Picasso geveild voor het recordbedrag van tegen de 2 miljoen meer dan 60 jaar geleden woonde Picasso in het landelijke Schoreldam een periode van enige betekenis, kunsthistorisch bezien de meningen zijn verdeeld er wordt gesproken van karikaturale schilderijen Anderen wijzen op het nieuwe koloriet dat in zijn werk nog een paar jaar waar te nemen valt. Ondanks het feit dat zijn schetsboek met Hollandse studies nooit in de openbaarheid kwam... is men toch algemeen van mening dat hij voor zijn doen weinig productief is geweest en nauwelijks geïnspireerd. Een vakantie met wat vingeroefeningen. Fernande Olivier, Picasso's vriendin, beschrijft de stemming waarin hij in Parijs terugkeert. Nederland. Hij vond er niet veel aan. Het was er voor hem te nevelig. Hij hield meer van de zon. Wat wel indruk op hem maakte, was de strausheid van de jonge Hollandse vrouwen. Een schetsboek en drie figuratieve schilderijen. Gegevens die je in de boeken vindt. U heeft geluisterd naar Schilder in Schorel, een bijdrage van de AVRO. De beeldend kunstenaar Hildo Krop, waar deze aflevering van Vlucht in het Verleden aan gewijd is, kwam er maar heel kort in voor. Dat geldt eigenlijk ook een heel klein beetje voor de nu volgende aflevering van Radio Rama, van de Nederlandse Radio Unie. maar het is een heel mooi clubje kunstenaars bij elkaar. Het is een gesprek uit 1969 en dat begint met de vraag... Wat moet kunst eigenlijk zijn? Kunst het moet voor iedereen aan te voelen zijn. Hè? Ik zou zeggen niet begrijpen, want kunst begrijpen vind ik onzin. Je kan, geen, je kan Rembrandt niet begrijpen, je kan Jan Steen ook niet gaan begrijpen. Je kan een som kan je begrijpen, 2x2 is 4 kan je misschien begrijpen. Maar je kan de schilderij niet begrijpen. Je kan de schilderij aanvoelen, net als muziek. Ja, tegenwoordig zetten ze enige ijzeren balken tegen elkaar. En uh, dan is het dat inzicht van die beeldhouwer, van die maker... De, de man die zich dan beeldhouwer noemt. Ik vind het geen beeldhouwer. Maar uh, dat is dan de norm. Als u nu rekent de kunstveiling op het ogenblik... wat er weer bij van Wij prijzen zijn besteed voor die oude Haagse school... Nou, er zijn enkele mooie dingen bij. Enkele mooie dingen. Maar niet meer een deel. Nee. Ik geloof niet dat het blijft. Radiorama. De oude kunstenaar lijkt soms een stil leven. De jongeren bepalen het artistieke beeld met adynamische, kinetische kunst of popart. De trein van vernieuwing dondert verder. En oude schilders als Gerard van Vliet, Jan van Tongeren, Cor Hooiberg, Gerard Drost en beeldhouwer Hildo Krop zien met gemengde gevoelens toe. Hun wereld ruikt nog steeds naar terpentijn. Ook de oude kunstenaar was ooit eens revolutionair. Misschien herinnert hij zich hoe hij de scène op een volkomen nieuwe wijze heeft geschilderd. Hoe hij revolutionaire kleuren in een duinlandschap gooide... of een oud-Amsterdam stadsgezicht vervormde tot een gewaagde, cubistische compositie. Zijn landschappen staan inmiddels vol kille flatwijken. Zijn duinlandschappen liggen onder de rook van petrochemische industrieën. En het schilderachtige Amsterdamse hoekje... wordt door dikke rijen geparkeerde auto's aan het oog onttrokken. Dit doe, dat houdt in, uh, u ziet dat gebouw, dan het grote gebouw... zoals we tegenwoordig veel van die moderne gebouwen zien. En uh, dat is eigenlijk gebouwd op het terrein, op het gebied... waar vroeger de kleine tuinders zaten... die door de groei van de stad verdreven zijn... En dat belt ik hier mee uit. Vandaar dan ook die, die raaf die erop zat. Eigenlijk de, de dood van de kleine tuinder. Na de Tweede Wereldoorlog in zuid frankrijk in Monton. Dat is, toen was nog het haven'tje in Monton. was nog mooi. En dan kwamen die boten uit Livorno met wijn. Ik ben ook steeds, vooral de laatste jaren... ben ik in het, uh, aan het wijzigen nog weer. Uh, in zoverre eigenlijk alles nog meer uh, uh, zoeken naar een synthese. Uh, dus alle uh, bijkomstigheden uh, die je vroeger najoeg in het werk... Zo tot in de kleinste kleinigheden, die, die, die worden nog meer vereenvoudigd. En, en daar zie ik eigenlijk weer, weer een hele toekomst in. Daar ben ik alweer een hele tijd mee bezig. Dus het, het ziet er dan daardoor ook uh, simpeler uit in grote vlakken... Meer uh, kleine dingen uh, weglaten. En, en dus de werkelijkheid waar ik steeds mee geconfronteerd moet worden, dan wel. Uh, die, uh, die, ja, die komt hoe langer meer dan op de, op de achtergrond. Mm -hmm. En ik uh, ja, tracht er iets van, van buiten, die, buiten de, deze tijd staande uit die dingen te halen. Dit is. zal u wel denken: een hele oude tekening van de overkant, wat nu al die huizen zijn van de buitenvelder. Een hele mooie tekening. Prachtig. Wanneer heeft u die gemaakt? Meneer, uh, na de Tweede Wereldoorlog, ja. toen stond het dat nog allemaal. Want de meeste van mijn Amsterdamse tekeningen, oude Amsterdamse tekeningen. zijn in het museum op de Amsterdijk. Dat, dat mooie museum daar ja. bij de Tolstra. Ja. De gemeente koopt meestal die soort tekeningen. Het is heel jammer. Je ziet ze nooit. Je ziet ze. Het is heel erg jammer. Heel erg jammer. Dit heb ik ook gemaakt. Ja, het is een zelfportret. Ik heb hier eigenlijk mee willen uitbeelden... dat het raam het gordijntje ervoor het uitzichtloze En En die vinger er doorheen dat ik wel toch eigenlijk graag meedoen. Zo en doordat je zo moeilijk succes krijgt, het, het in elkaar gedrukte gezicht. Nog altijd als ik uh, met vakantie ben en waar ook, of trouwens de hele dag door, dan zijn de dingen om me heen. En, en, en als ik in een trein zit, dan zie je het landschap door de, door de, door de coupé van, van de trein. En ik, het vind ik altijd het, het wonder van de schepping vind ik altijd zo geweldig groot. Dat ik geen behoefte heb om dan daar een abstract dan te maken, maar veel eer iets te geven van wat ik in de realiteit zie. Maar de werkelijkheid van de oude kunstenaar lijkt anders dan die van zijn jonge collega's. De beeldende kunstenaar van nu wil eigenlijk niet meer zo heten. Zijn werkelijkheid wordt niet uit steen gehakt of op een schildersezel vastgelegd. Liever zoekt hij op het Waterlooplijn naar een ready-made. Hij exposeert vijf pond draadnagels in een bijzondere rangschikking. Of schept kunstobjecten van opblaasbaar plastic. Maar schilder Cor Hoijberg, die als 50-jarige net tussen oud en jong inhangt, wil de aansluiting met de realiteit van nu nog wel maken. Uh, dat is weer heel iets anders. Dit uh, slaat op uh, wat we tegenwoordig zo vaak horen: uh, hulp aan Biafra. Ik heb hier een voortproefje gemaakt in waterverf. Uh, voedsel voor Biafra. Wij eten onszelf eerst zat. En dan met pijn. Uh, geven we wat aan Biafra of andere mm -hmm. achtergebleven gebieden. En zo maak ik dit dan het neerdruipende voedsel eigenlijk. wat overgaat in de bommen ten slotte. en brand. Voorbeeldhouwer Hildo Krop. die onlangs 85 jaar werd. en die omstreeks de eeuwwisseling. voor het eerst boetseerde met marsepijn in de bakkerswinkel van zijn vader in Steenwijk... doet de werkelijkheid, wat dat ook mag zijn, minder ter zake. De moeilijkheid is, geloof ik... dat de norm... voor wat goede en slechte beeldhouwkunst is... een beetje zoek raakt door dat alles geoorloofd is op het ogenblik. Ja, tegenwoordig.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 begrijpbare, geen algemeen uh, vertaalbare norm, zal ik maar zeggen, meer. En dat vind ik verschrikkelijk jammer. Dat vind ik verschrikkelijk jammer. Kijk, er zijn natuurlijk ook een hoop uh, er zijn natuurlijk mensen die een andere vormgeving nodig hebben... om zich uit te drukken dan de realistische. Dat is natuurlijk hun, hun uh, goed recht... Dat ze dan ook anders gaan werken. Maar je moet toch de ernst blijven voelen. Tenminste, dat is altijd de norm die ik mezelf aangelegd heb. Als bij het beoordelen ook van, van moderne jongeren voor de contraprestatie. Zo. Dat je de ernst moest aanvoelen. Van de maker. Als je dat niet kunt, dan vind ik niet dat zo'n man het recht heeft om zich kunstenaar te doen. En dus euh, dan komt hij volgens mij niet voor die contraprestatie aanmerkt. Ik heb jarenlang in de, in de jury van de contraprestatie gezeten. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb ook, ik zou wel zeggen, duizenden abstracten meehelpen aankopen uit waardering voor de schilder die ze gemaakt hebben. Omdat ik vind tenslotte dat die schilder het recht heeft... anders te denken en te voeren als ik dat doe. En anders dus te schilderen ook. Maar <coughs> het ligt mij persoonlijk niet. Omdat het me niet aanspreekt. Altijd, nee. Ik, uh, ik geloof ook wel dat het uh, zijn tijd heeft gehad. de abstracte keuze zijn tijd heeft gehad... En dat het ook anders moet, hè? Hoe staat u nou tegenover die jongeren... die dus eigenlijk die hele abstracte richting in zijn gegaan... die een heel ander soort genre werken? Ja, och, kijk, dat abstracte, streven abstracte dat streven naar het abstracte... dat heb ik ook heel normaal gevonden, dat, dat er ook eigenlijk... dat dat ontstond. In de eerste plaats was het niet nieuw... Kijk, een bepaalde academisme dat, uh, is op een goed moment is dat overleefd. Ik bedoel, dan, dan is dat zo knap en zo doorgevoerd... dat een jonge mens in de eerste plaats denkt... ja, god, hoe bereik ik dat in het tweede jaar? Moet dat nou nog? En dus is het uh, vreemd misschien uh, om te horen... maar in uh, elk goed schilderij, abstract gesproken, zeg ik... zitten ook heel veel goede dingen te zeggen, uh, abstraherend, dus abstracte dingen. Er moet een taal gesproken worden, waardoor wij zien, waardoor wij leven. Met mensen, dieren en dingen. Dan begrijpen we, als wij spreken, dan hebben we het over die dingen dagelijks. En dan weten we wat, wat ze bedoelen. En als dat niet op een schilderij komt, ja, dan, dan komt de hele bedoeling van dat schilderij voor mij dikwijls in de lucht te hangen. Maar... Het heel dikwijls met de schilderij te maken. Dat is van de persoon. Je, je kent een zekere waarde aan dat schilderij toe. Maar of het nou juist is, dat, dat... Nee, dat weet ik niet. Ik zie dat anders. Als u nu rekent de kunstveiling op... het ogenblik wat er weer bij Mac van Way... prijzen zijn besteed voor die oude Haagse school. Nou, er zijn enkele mooie dingen bij. Enkele mooie dingen. Maar niet meer een deel. Nee. Ik geloof niet dat het blijft. Ik, ik geloof ook niet dat er een vervolg is. op uh, alleen, alleen maar een verwording. Op die uh, ijzeren armoede. Om dat zo eens uit te drukken. Ja. Zo'n man als André Volte bijvoorbeeld. Dat, wat dat, is een, dat, dat, dat, dat is een ernstig man. Die werkt ja. ernstig. Maar ik vind het geen beeldigord. Bovendien uh, ken ik Jani Halst en die heeft dus gezegd, God heeft me maar schouders gegeven... om ze te kunnen ophalen. Dus... Net als in de politiek vergeten de ouderen vaak... dat zij vroeger als revolutionairen de schouders ophaalden... over de kunstenaars die toen oud waren. Zoals de kunstvernieuwers van nu misschien nu lachen om de oudjes. Misschien wel om Jan van Tongeren, Hildo Krop of Gerard van Vliet. Dat is waanzin. Dat is waanzin. Nou ja... En dan de geschetterd door die, die televisie. Gewoon rotzooi van zus en dat vind ik niet aan. Dat, dat zullen de mensen als, als, als Breitner en dergelijke <coughs> nooit gedaan hebben, zoiets. Dat waren toch uh, uh, mensen van standing. Hè? Uh, groot kunstenaars, Breitner en, en, nou ja, en wie nog meer. En Wim Schumacher, die bemoeit zich helemaal niet met, met niemand. Vindt u dat die, dat die huidige jonge kunstenaars te veel kapsones hebben? Veel. Veel. Dat is het juist. Waarom dan? Nou? Het is toevallig dat je dat mee hebt gekregen. Dat heb je toevallig... Uh, dat heb je nou heel toevallig meegekregen, afgelopen. En dat moet je dan uitbuiten. Uh, gelukkig met alles wat er gebeurt... Nee, dat niet. Uh, ik onderga... Uh, met mijn bezoek aan tentoonstellingen hadden er iets En zo ga ik, uh, onderga ik nogal wat teleurstellingen. Omdat ik verschillende van die jongeren... of uh, heb ik ze zelf als leerling gehad... Uh, maar ook die ik ken en die ik nou in ontwikkeling dan uh, graag volg... en dan valt het me soms vreselijk tegen. Dan, dan begrijp ik helemaal niet meer waarom ze volgens mijn gevoel... zo ontzettend... Uh, laten we zeggen, lelijk van kleur worden. Hmm. Of, of uh, ja, naar van instelling. Ik doe mijn beste ervoor dat, dat is dan voor mij wel een ontzettende teleurstelling. Toen van de academie kwam, nou ja, dan was je op de academie geweest... maar dan moest je jezelf maar redden. Dan er was niemand die zich om je bekommerde. Zo, nou, dan, dus... Uh, ik, ben ik naar een meubelfabriek gegaan om hout te snijden. en uh, Nou ja, dan, moest, dan moet je natuurlijk ook... Je had wel het begrip van vorm en zo, gevoel voor vorm. Maar de techniek moest je toch ook leren. Dus ik was helemaal geen volleerd werkman. Ik kreeg ook geen volloon. Ik kreeg acht gulden in de week voor tien uur per dag werk. <lacht> de, dat, uh, maar maar je, je leert het vak op die manier wel... En ik heb daar later erg veel aan gehad, aan wat je op zo'n meubelfabriek terwijl je toch eigenlijk heel uh, eenvoudige ornamentjes snijdt en zo. Maar toch leer je de materie kennen. Gelooft u dat ze het op het ogenblik eigenlijk allemaal veel te makkelijk hebben... die jonge kunstenaars om er te komen? Dat ze te veel in de watten worden verpakt? Ik vind het niet nodig dat, uh, dat die mensen het zo moeilijk hebben als wij het gehad hebben. Zo... Maar dat het wel een beetje makkelijker gaat tegenwoordig... ja, dat, uh, dat vind ik wel. En dat komt niet alleen doordat die contraprestatie... die contraprestatie vind ik een uitstekende maatregel. En zo is het. Ook de oude kunstenaar weet hoe moeilijk het ook voor de beste was... om een stuk brood te verdienen... De kunst is altijd in de verdrukking geweest, dat moet je nooit vergeten. Hè? Rembrandt, die heeft een, ik noem maar een geval, nu, hè? Rembrandt die heeft een hele goede tijd gehad. Ze denken altijd dat Rembrandt zo'n arme man is geweest, maar dat is helemaal niet zo. En dat hij zo verschrikkelijk arm moet hebben geleden, dat is helemaal niet zo. Rembrandt denkt eens alleen aan, aan, aan wat hij aan, een, een erfenis van zijn vrouw had, uh, had te wachten, dat was 40.000 gulden. En dat, dat was niet zo'n beetje in die tijd. Hij heeft het wel moeilijk los kunnen krijgen, maar. Uh, en hij heeft ook nogal schilderijen gehad die heel goed waren. Hij maakte natuurlijk veel up-and-downs mee. Hè. En vooral in de laatste tijd van zijn leven heeft hij iets slecht gehad. Maar als iemand de schilderijen Rembrandt zien zitten. in zijn interieur en, en, en in zijn aankleding enzovoort. No, no, no, en in de aankleding van het atelier niet. Dus, dan zie je direct dat Rembrandt nooit arm is geweest. Of is gewoon de laatste biografie van Rembrandt. afkomstig nog van het Rijkmuseum. ook vertelt dat. Rembrandt deze dood nog zo ongeveer een 2200 gulden hebt nagelaten. Nou, dan kan je toch in die tijd niet zeggen dat zo iemand arm is gestorven. Hè? Maar dat is een gevolg, een, een, een, een, een, een, een, een, dat hebben ze altijd zo verteld. Het is een volksopvatting uh, geweest. Een uitzondering natuurlijk. Ook Rembrandt had geen tv om op te schitteren. Maar evenmin zou hij voor de contraprestatie in aanmerking gekomen zijn... De oude kunstenaar mag dan kritiek hebben op de jongere collega. Maar hij is het niet eens met de populaire opvatting... dat de contraprestatie een sociale zorg voor kleine talenten zou zijn. Ik ben eigenlijk blij, tot op zekere hoogte ben ik blij dus... dat de jongere generatie gebruik kan maken van... ja, alle mogelijke hulp die hun geboden wordt. Ik mag eigenlijk niet zeggen hulp. Want... We, ja, we leven toch eigenlijk in het land van Rembrandt. Hè? En we moeten dat in ere houden. We moeten het mogelijk maken dat de kunstenaar, het beeld de kunstenaar ook een bestaan vindt. Hè? En dan vind ik de contraprestatie in dit opzicht middelijk. En vind ik het een prachtgelegenheid. gelegenheid. Ik denk dat we het iets makkelijker is hebben. Veel makkelijker. Wij, wij kregen geen subsidies. Wij, wij moesten zelf. Ik weet wel, toen wij op de academie waren. dat professor Allerbeen dan vergunning gaf. dat we een keertje wat buiten mochten gaan werken. En dan gingen we met die portefeuille weg. en dan onderweg verkochten we dingen. Dat is niet meer. Ze denken maar direct op het ogenblik. met duizenden guldens te beginnen. Dat bestaat niet. Dat bestaat toch niet? Dat is toch onzin? En hoe staat u nu bijvoorbeeld tegenover die hele beweging, die, die, die zo tegen die academie ageren. Hoe, hoe staat u daar tegenover? Begrijpt u dat of gelooft u dat dat de verkeerde kant op is? Ik blijf van mening dat, uh, zoals er wel eens beweerd wordt... Uh, een academie of welke opleiding, die heeft mij verpest. Ik had dus dit of dat kunnen worden als ik daar niet geweest was. Dat blijf ik ontkennen. Daar geloof ik niet in. Ik weet de moeilijkheden die er zijn. Want op een academie... Uh, wat kan men uh, met de leerlingen doen? Dat is niet alleen techniek, maar dat is met ze praten. Je kunt niet meer zijn dan de persoon van de prof die daar staat, de professor... om iets uh, te geven, mee te delen wat je zelf voelt. Uh, nu heb je leerlingen die dat uh, aanvoelen... en eigenlijk in dat voetspoor beginnen. Je hebt er ook... Uh, die uh, doen daar wel wat mee, iets minder slaaf zou ik gaan zeggen, maar die doen er wat mee en die werken daar dus op die manier zich naar boven. Nou komt de moeilijkheid later, dat je natuurlijk jezelf moet zoeken, moet vinden. En kijk, en dat hangt nu van alleen af van het eigen vuur, eigen vlammetje wat je bezit. Of je zonde dat je zegt, ik moet daar af, dat je vanzelf eruit groeit. En dat zijn de sterkste. En dat zijn de goede. Kijk, ik vind die opstand tegen de academie, dat vind ik bijvoorbeeld uh, niet ernstig. Ik heb hier een paar uh, van die jonge mensen bij me gehad uh, na een vergadering. En uh, ja, die, die, uh, er was één bij die zei, ja, de academie moet weg. Maar dat, uh, als, je, als je de academie weg doet. Afgescheiden van het feit of je het eens bent met de manier waarop het onderwijs daar gegeven wordt. Dat doet maar als je de academie weg doet, dan uh, breek je de ruggengraat van de kunst, geloof ik. De wereld zag er vroeger anders uit. Die van de kunstenaars ook. De afstand tussen artiest en publiek is bijvoorbeeld wat kleiner geworden. En het vrouwelijk naakt is al lang niet meer een op ateliers gekoesterd cultuurgoed. Want zo'n boekenbal nu ook, dat is toch ook een, een, een... Hoe is dat nou eigenlijk? Nou, dat is wel gezellig. Gezellig, ja. Maar uh, Juliaantje wilde er niet mee komen, hè. Nou, het is te erg. De wereld ziet er op oude schilderijen meestal mooier en lieflijker uit... dan de werkelijkheid om ons heen. Wie oud wordt, hoeft niet speciaal kunstenaar te zijn... om het verleden een beetje te idealiseren. Het was uh, geen verberoerde tijd. Het was, het was alles even prettig. Onder elkaar was het even prettig. En nu allemaal jaloezie, jaloezie, allemaal. En er, er nog eens wat vertellen met het 50-jarig bestaan van het concertgebouw. Toen was het 50 jaar. Dus ik was nog in, in, in, in het. In, gewoon in de prik van mijn leven natuurlijk. En er was eerst een, een, een uitvoering, en dan was er een aflopen receptie in het Rijksmuseum. Dus die hele bende die ging dan over naar het Rijksmuseum. En dan werd het dan verder gevierd. En toen had Heineken van de Brouwerij die had 400 flessen champagne gegeven. En gezegd: dat moet vanavond op. Vannacht op. En Zandberg. En van de erebeemt, dat waren het bruidspaar. En daar ging de heleboel achter, weet je wel. En die Zandburg, dat dunne mannetje. En, en, en, en, en, en, en hoe heet het? Uh, uh, van de erebeemt, stumper is ook dood. Dat was echt een man om feest te vieren, hè? altijd. Voor de carnavals en al die dingen meer. Nee, er is niet meer. Ik weet, ik weet het niet. Er is niks meer. Wat is er nou? Ik heb nog een ander ding ook gemaakt. Daar heb ik trouwens goede kritiek op gehad ook. Ik niet meer ik niet heb. Ja. Dit is een lino-snede. Ja. Circus, Dit is ook weer de kleine tuinder. Nee. Dat is een pentekening, fantasie. Zo'n beetje in die tijd dat ze over maanreizen begonnen te praten. Weet je wel. Ja. Een reus in een fles. Tja, ik kan er nooit meer uit. Ik heb grote reizen gemaakt door Noord-Afrika. Zo met Louis Couperes en, en, en Richard Kipling. En, en, en, en, en, en, en hoe heet die andere ook weer? Harry van der Berg door Noord-Afrika. Noord-Afrika heb ik heel veel geschilderd. En dat werk heb ik ook allemaal uh, verkocht toen in Londen. Tentoonsing in Londen gehad. Toen leefde in de tijd nog de Nederlandse gezant... Jonke in de Marees van Zwinderen. En die was toen beschermheer van mijn tentoonstelling. En als u dat zag, wat de mensen daar geweest zijn. Dat is enorm gewoon. Echt. Het was nog in de tijd toen dating nog leefde. Weet u wel hè? Ja. Nou ja, mooie tijd. Ook veel minder hoor. In Londen, mm, is niks meer. Ik ben lid geweest, mijn eerste vereniging was de Onafhankelijke. De tweede was De Brug. De derde was Lucas. En de vierde was Atti. Ik ben nog een tijd ook weer lid geweest van de Christelijke uh, Kunstenaarsvereniging nog. En van drie verenigingen ben ik nu nog lid. En dit is iets... Meneer, u zou wel denken... Ik ben... mijn loopbaan naar na, na de, na de verschillende scholen... wat je hebt uh, gehad... zijn we terechtgekomen in de Jan Steenstadzolder. De beroemde Jan Steenstadzolder. Met, met Leo Gestel. Professor van de Pluim. Die nu ook alweer overleden is. En dat is het model... In, uh, dat we hadden. Het is dus helemaal... Die is nu 65 jaar oud. En dit keteltje, daar schonk ze altijd thee uit. Wacht. keteltje, heb ik een dingetje van geschilderd. En in die dagen dan. Mm -hmm. Er woont nou nog één schilder. Uh, hoe heet die ook weer? Uh, het is op 80, heel hoog, boven Van Delden. Uh, nou, ik weet het op het ogenblik niet. Maar een uh, hele knappe ja. jongen. Kolthof die kwam eens naar me toe. Ja, en toen ik zag, toen, nou is hij eruit, uit de dingen. Toen zei hij: Ik zou zo graag aan de koningin nou een schilderij willen verkopen. Kan jij dat nou in orde maken? Ze komen altijd bij mij. Altijd als de herrie een ruzie was, dan moest ik dat in orde maken. Ik ga. Ik zeg: Ja. Meneer. meneer uh, toen was meneer uh, Van Hekeren van Molenkaten nog. Aardige kerel, hè. Aardige vent, hè. Oh, God, hebben we er plezier mee gehad. Oh, oh, oh, oh, oh. Enfin, ik... Ik, ik zeg tegen meneer Van Hekeren uh, Koltov, Zou u dat dan de koningin willen vragen? Ja, waarom niet? Mag vragen mag je alles. Weigeren mag je erbij. Is Is goed. Hij belt me terug. Toen zegt hij: euh, laat Kotof maar een stuk of vier, vijf doeken zenden. Ik denk nou, dan is het voor elkaar. Hè. Ik zeg, nu is hij een beetje aan de moderne kant, hè, erg. Ik zeg, wees nou verstandig. Want daar houdt ik ook niet iets van. Neem nou een, een paar aantrekkelijke dingen. Nou, hij heeft het. We hebben het gestuurd. Zij heeft het gekocht. En zo, nou ja, dat is toch iets. Dat is toch aardig. De oude kunstenaar kijkt om zich heen en ziet de vriendenkring kleiner worden. Maar het atelier met zijn ezel of bijtels is er nog. Zijn werkelijkheid blijft bestaan. Och, meneer, het, het, het gaat verschrikkelijk gauw voorbij. Het leven gaat gauw voorbij. Vindt u dit? Als je veel te doen hebt, ja. dan, gaat, dan gaat de dag direct op. Komt u nog altijd tijd tekort, eigenlijk? Ja, je wil, je wil... God, het gebeurt dikwijls dat ik s'nachts opsta. Uh, maar eventjes een beetje aankleen. En dan ga ik kijken, wat kan ik nog morgen doen? En de boel klaarleggen voor morgen. En, en, en, en dingen. Ik heb er plezier in. Ik kan niet, niet, niet voor de voor rangel gaan zitten. Dan ga je zo weg. Dit heeft mijn, mijn huisdokter heeft nou per se gezegd. eruit, Alle dagen eruit. Nou, ik mag niet meer hakken. Maar dat uh, heeft professor Dürer al een paar jaar geleden eigenlijk verboden. Maar toen was ik al bezig met het monument van Bella, En uh, dat heb ik natuurlijk af willen maken. En heeft u op het ogenblik nog werk onder handen? O, waar nou, bezig, ik ben maar? bezig met uh, ceramiek en met kleine dingen om in zilver te gieten. Zo En dat mag ik ook doen. De uh, uh, uh, professioneur heeft ook gezegd, u, u moet aan het werk blijven. En uh, nou dat doe ik zoveel mogelijk, want het verveelt me nog niks. Uh, ja, ik ben weer met het leven bezig. Uh, pas begonnen. En ik heb er pas in uh, voltooid. Uh, wat helemaal gebaseerd is op grijzen en blauwen. Weg, weg, weg, weg, weg, weg. Hele rembrandt is weg. Alleen Schiller is er nog. Maar anders is er niks meer. Het mooie Rembrandt-theater is weg. Met Heukenrood. In de tijd Heukenrood. <lacht> Daar hebben we ook wat de plezier mee gehad. Want wij kregen altijd. Toen had je de uh, Max Gabriel, weet u wel, dat, uit die tijd van Max Gabriel, het Tremblant Theater. En de goede, uh, goede uh, operettes, heel goed zelfs allemaal. Lou de Bree en uh, Feijen enzovoort enzovoort. En uh, dan kregen wij van die Richard Heugero, de zoon van die oude, kregen wij op de eerste rij kregen wij dan... de Jan Steenstraat was daar uitgenodigd... Hebben, de eerste avond. En uh, dan kwam Rukenrood. en Dan is het acht uur hè, en dan komt hij binnen... en dan het publiek gaat... en dan buigt hij in een buig En dan wil hij gaan zitten. En dan wij... en dan zit hij da zat hij daar... bij de pandjes van zijn rok. <lacht> Zo dat hij niet zitten kon. <lacht> Ook dood... Nee, dan ben ik al met een paar uh, kleine marmeren beeldjes bezig. Maar één uh, is bijna klaar. Maar de andere, daar moet nog een hoop aan gebeuren. Ik weet niet of ik dat... Uh, dat, is ook veel, dat andere is ook veel groter. Dus ik weet niet of ik dat uh, nog zal beëindigen. En dat vind ik natuurlijk wel jammer. Zo. Dat je dat, uh, zo'n beeldje wat je helemaal... in conceptie al klaar hebt en zo wat al aangehakt is. Voor een groot deel. En als je dat dan moet laten staan, dat, uh, dat zou ik wel jammer vinden. Maar misschien, uh, als ik nou een beetje meer aan die pace mee gewend ben... en uh, het wordt een beetje beter weer, dit, dit, dit weer is, uh, is broed voor me... Zo, nou, dan kan ik misschien een beetje beter aan de slag. Nou, en die aardige die Blok niet. <laughs> Aardig kind is dat niet. Goed actrice. Ik, ik was pas, pas uh, klaar, dus ik liep hier op de kade. En uh, ik liep een beetje stumpelend nog een beetje stond. De been was nog niet zo goed. Dus ik had die, die, die kruk nog aan mijn arm. En uh, ineens er arm door mijn arm heen. Wij gaan naar de bos toe, zoete lieve Gerritje. Huppelend. <lacht> Enig kind. Enig kind. Dit was Radio Drama, Ons 14-daags mini-magazine. Met een speciaal nummer. Samenstelling William Rothausen. Interviews Hans Kobes, Presentatie Hilde Smit. file Bloemendal. Productie en regie Bob Uschi. Dat was Radiorama van de NRU eerder uitgezonden in 1969. En daarmee sluiten we deze vlucht in het verleden af... gewijd aan de beeldhouwer en sierkunstenaar Hildo Krop. Onlangs vond ik op internet een uitgestippelde wandeling... door Amsterdam-Zuid de Hildo Krop-bruggenroute genoemd. En deze voert langs allerlei bruggen waar werk van hem te bewonderen is. Het is een wandeling van ongeveer twee uur... en die geeft een goede indruk van de invloed van het werk van Hildo Krop... op het vooroorlogse stadsbeeld van Amsterdam-Zuid. Hildo Krop zag het levenslicht in 1884 en overleed op 20 augustus 1970. Het is tijd voor een kort journaal en daarna gaan we verder met nachtvluchten. In het volgende uur Gerard Klaassen in gesprek met een ander talent... de grafisch vormgever, tekenaar en schrijver Dick Bruna. Tot zometeen.